Het NOS-journaal. In de Duitse stad Bochum is de rechtszaak begonnen tegen de Nederlander Paul R. Die wordt verdacht van matchfixing bij voetbalwedstrijden. Tijdens politieverhoren heeft er een gedeeltelijke bekentenis gedaan. Met spanning wordt afgewacht of er nog namen noemt van andere betrokkenen bij matchfixing in Duitsland of Nederland. Zoals de Nederlandse scheidsrechter Geuze Buyuk, die werd zaterdag genoemd in een artikel in De Volkskrant. Paul R staat nu terecht samen met twee voormalige profvoetballers van de club Sankt Pauli. En met zijn tussenpersoon. De vier zouden een criminele bende vormen. De Duitse politie is bezig met een grote operatie tegen de Hells Angels. Zo'n 650 agenten doen invallen in panden van de motorclub in Hessen, rijnland palts en Noord-Rijn-Westfalen. Er is een aantal verdachten opgepakt. Justitie verdenkt de Hells Angels ervan dat ze een criminele organisatie vormen. Verder worden ze verdacht van verboden wapenbezit, afpersing, zware mishandeling en bedreiging met geweld. Oud-advocaat Bram Moskovits is gepresenteerd als partijleider van de nieuwe Partij voor Nederland, VNL. Dat Moskovits een nieuwe voorman zou worden was een publiek geheim. Gisteren maakte het kamerlid Louis Bontes bekend dat hij stopt met VNL. In een verklaring zei hij dat hij onvoldoende vertrouwen heeft in de ingeslagen weg. Oud-president Morsi van Egypte is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zeker tien betogers bij massaprotesten eind 2012. Volgens de rechter was hij niet direct schuldig aan de dood van de betogers, maar heeft hij het geweld wel aangemoedigd. Morsi was de eerste democratisch gekozen president van Egypte. Uiteindelijk werd hij na maanden van onlusten door het leger afgezet en zijn partij, de moslimbroederschap, werd verboden. Modebedrijf Etam is officieel failliet verklaard. Er zijn wel gesprekken bezig over een doorstart. De arbeidscontracten met alle medewerkers worden per direct opgezegd. Het weer, zonnig, maar ook wat sluierwolken en 17 tot 20 graden aan de kust koeler. Dit was het NLV. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom staat tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 5 kilometer file.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 Goedemiddag, Eet smakelijk allemaal. Het is stand voor het lunch. mensen! Oh, mijn joh! had ook wel iets eerder van huis ja. kunnen komen. Ja. We zijn al een kwartier bezig ja. met het programma. Ik kon niet eerder weg, mensen, want er zat er eentje dwars. Ja. Oh, mijn joh! <tast> <tast> we zitten midden in het radioprogramma. Mensen zitten thuis met een boterhammetje. Ja. Zeker, dwars, Er zit er eentje dwars, mensen. Ja. Ja, ook oh bij hoop. Er zit er gewoon eentje dwars. Kan gebeuren. Nou, er zit er bij mij ook wel een een dwars, hoor. Cliff nooit, hoor. Die zit nooit dwars. Die doet altijd lekker mee. En laat hij nou ook meteen aan u horen. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and after on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two.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 to me and true For me and you It's a week old een lekker ochtendje gehad. Ja, als je natuurlijk op kantoor werkt... ...dan kijk je door je kantoorraampje naar buiten... ...dan denk je, oh, sorry, je schijnt, verdorie... Dan ...zat ik maar lekker op het strand achter het glas. Ik zou zeggen, neem dan nou tussen de middag eventjes... ...een lekkere lunchpauze en take it easy, hè. Dan doen de Eagles dat ook. Die stampen lekker mee, mensen. seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me once. She's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of lang bij CFM Zandvoort. Zandvoort Zandvoortlunst. Ja, het thuis. ja, zo is dat. En dan moet er wel koffie bij doen. Eet smakelijk allemaal. Let's go. Ja, CFM Lunst. Daar luistert u naar, luisteraars. Eet smakelijk overigens. Als u... Eh, ja, als u net bent begonnen met lunchen, dan uh, uh, heeft u ook misschien wel uh, zin in uh, een broodje kroket of een glaasje melk. Of, uh, uh, nou ja. ja hoor, ja hoor, ik word gek. Ja, hij wordt gek. Nou, ik word niet gek. Want uh, ik ben uh, vanochtend, uh, heb ik bezoek gehad van Carol. Cruising, late, so long long, Ze kan het kwam toevallig voorbij. Ik heb haar gelaten, kerel. Ja. Weet je wat ik zei? Hij heeft me de deze niet. Oh, ik I'm free You got all the right curves And all the right words And that's all right by me Did you say To kiss. She said, oh, hold on a minute or two. Well, naturally, I knew it couldn't be me. I said, oh, "Baby, been watching trouble in you. She said, I'm not 16, if you know what I mean. is Carol? Zou ik willen zeggen, want hoe de fuck is Alice? Dat hebben we al gehad. Dat was Smokey. Nou, die had u al herkend, waarschijnlijk. Want dat bandje heeft ook weer zo'n heel speciaal soundje. Ja, nou, als Carol er aan komt, luisteraars, moet je gewoon wegwezen. Run for your life zou ik dan willen zeggen.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 the end little girl For your life if you can Little girl, hide your head in the sand Little girl, I'll catch you with another man That's the end, little girl Run for your life, zo hard mogelijk wegrennen. En als dat niet helpt, als dat niet helpt, dan gewoon, eh, dan gewoon dit. Woke up this morning with light in my eyes. Kiezen we gewoon de ruimte. Realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night.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 Chip please take me along. Daar wordt het ding lang. Hey, Mr. Spaceman. Won't you please take me along forever? The birds, Mr. Spaceman. Ja, nou luister we hebben het over Karel gehad net. Nou, maar die Lola, maar dat is ook geen eenvoudige meisje hoor. Maar bij de lunch, een potje jam, de marmelade. Hoor de Beatles song: Oh, een sister oh, Het is nou helemaal zo. Ja, het is nog goed ook dat het leven gewoon verder gaat. Maar ik zeg altijd maar, this is the life. En de ene Amy McDonald, luisteraars, die is het volkomen met me eens.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 Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll is ook zo'n lekker nummer. Ja, ze hebben niet zoveel hitjes gehad eigenlijk. Hè? Die twee, twee nummers waren het eigenlijk wel. Hè? Daarna ja lang niets meer van haar gehoord helaas. Het is half één geweest, luisteraars. Dat betekent uh, natuurlijk... En Niels Bezier in Zandvoort van dinsdag 21 april 2015. Op 4 mei krijgt de zandsculptuurroute weer langzaam vorm. De start van de route is de bouw van de welkomstsculptuur op de rotonde aan de Zandvoortse Laan. Dat gebeurt allemaal ter hoogte van Niel Unicum. Deze sculptuur wordt gemaakt door Maximum Gazendam en is op 8 mei klaar. Dan de vergadering van de gemeenteraad van vandaag, luisteraars, dinsdag 21 april. Een echte eiketser in de lijst met vergaderstukken van vandaag is toch wel het winterparkeren. Zandvoort trekt met haar strand en zee vele bezoekers in de zomermaanden... In de wintermaanden van november tot en met maart loopt het aantal bezoekers sterk terug. De gemeenteraad roept het college op daarom een zeer aantrekkelijk wintertarief te introduceren als het om parkeren gaat. De raad denkt dat met deze lage tarieven in de winter een bezoek aan Zandvoort een stuk aantrekkelijker wordt. U kunt hierover verdere informatie lezen op de site van de gemeente Zandvoort www.zandvoort.nl Voor Zandvoorters die regelmatig door de Velser tunnel naar de andere kant van het Noordzeekanaal reizen, is de volgende informatie van belang. Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van extra keerlussen rond de Velser tunnel. Deze tijdelijke verbindingen zorgen ervoor dat het Zuid-Noordverkeer tijdens de renovatie aan de Velser tunnel in 2016 sneller naar de Wijkertunnel kan. Naar verwachting ondervinden weggebruikers weinig hinder van de werkzaamheden. Dat verwacht Rijkswaterstaat, die in totaal vier keerlussen gaat aanleggen. Twee van die keerlussen komen op de knooppunten Velzen en Beverwijk... en de andere twee iets ten zuiden van de Velzer-tunnel ter hoogte van de Velzerbroek. De hinder blijft beperkt tot extra bouwverkeer op de weg. Ook is op enkele plaatsen soms een rijstrook afgesloten. De weg moet natuurlijk goed inklinken. Tijdens de werkzaamheden brengt Rijkswaterstaat daarom zand aan op de plaatsen waar de nieuwe keerlussen komen... Het zand, dat enkele maanden blijft liggen, perst de bodem samen... zodat deze het gewicht van de nieuwe wegen kan dragen. Andere werkzaamheden, zoals asfalteren... gebeuren twee maanden voor de tunnelrenovatie in 2016. Na de renovatie van de Velsertunnel verwijdert Rijkswaterstaat de keerlussen weer... omdat deze dan niet meer nodig zijn. Het is de bedoeling dat u niet hoeft om te rijden. In 2016 gaat de Velsertunnel dus negen maanden dicht voor renovatie... Het verkeer wordt dan omgeleid via de Wijkertunnel. En dankzij de keerlussen kan al het verkeer vanaf de N208... bijvoorbeeld vanuit Den Muiden, Velsen Zuid, Sandport en Velsenbroek... via de A22 en knooppunt Velsen, de A9 en dus ook de Wijkertunnel bereiken. Weggebruikers die naar Beverwijk willen... nemen na de Wijkertunnel de keerlus op het knooppunt Beverwijk. Omrijden via Rotterpolderplein of Heemskerk is dan niet nodig. Er komt ook een calamiteitenboog... Voor het verkeer door de wijker tunnel aan de andere kant van Noord naar Zuid heeft de Rijkswaterstaat begin 2015 twee kalimiteitenbogen in gebruik genomen. Tijdens de sluiting van de Velsertunnel in 2016 zijn deze verbindingen de hele tijd open. De keerlussen en kalimiteitenbogen zijn onderdeel van het plan om de Eimon bereikbaar te houden tijdens de renovatie van de Velsertunnel. In het plan dat Rijkswaterstaat samen met de omgeving heeft opgesteld... staan verschillende maatregelen die de verwachte verkeershinder gaan verminderen. Denk aan omleidingsroutes, een tijdelijke extra rijstrook in de wijkertunnel... en een extra pond over het Kanaal. Dit brengt de verkeershinder terug tot gemiddeld 10 minuten extra reistijd in de spits. Buiten de spitsuren blijft de hinder beperkt tot het omrijden via de alternatieve routes. Zo het bericht over de Velser tunnel, althans de afsluiting daarvan in 2016. Een 86-jarige vrouw uit Haarlem werd zaterdagmiddag jongsleden het slachtoffer van een oplichter. De dader wist de pinpas van het slachtoffer te bemachtigen, maar geld te opnemen lukte gelukkig niet. De vrouw was omstreeks 1 uur s middags even boodschappen gaan doen en liep terug naar haar woning aan de Slauwerhofstraat in Haarlem. De vrouw woonde in een flat met een lift... en toen zij met de lift omhoog ging... stond er een man bij haar in de lift. Thuisgekomen ging de bel. Op de stoep stond de man uit de lift. Hij vertelde dat de vrouw haar portemonnee was verloren... en dat hij hem had gevonden. De man bleek inderdaad de portemonnee bij zich te hebben. De man werd binnengelaten... en de inhoud van de portemonnee werd gecontroleerd. Alles leek er nog in te zitten. De man wilde graag weten wie de vrouw was en zij schreef haar naam op een briefje. Toen de man ook haar pincode vroeg, had de vrouw nog niets door. Maar toen de man vroeg om een glas water en even laat bleek te zijn verdwenen... had de vrouw door dat het om oplichten zou kunnen gaan. Bij controle bleek haar pinpas te zijn verdwenen. De dader had al enkele keren geprobeerd te pinnen met haar pas. Omdat de slachtoffer per ongeluk een verkeerde code had opgegeven, was dat niet gelukt. Het serialement van de dader luisteraars... De oplichter is een blanke man van ongeveer 50 jaar oud... met een lengte van ongeveer 1,70 meter. De man was Duits sprekend. Hij had een slank postuur en had donkerblond golvend haar. Hij droeg een donkerblauwe zwarte trui... met ronde hals en een donkere nette broek. Mogelijk gaat het hier om dezelfde man... die ook in muiden zijn slag heeft geslagen. Tuigend worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dan de weersverwachting. Het is nog steeds droog en zonnig lenteweer. weer. Door een noordenwind is het in het noorden wel beduidend minder warm dan in het zuiden. Morgen trekken wolkenvelden over het land die het de zon moeilijk kunnen maken. Donderdag komt er waarschijnlijk weer meer ruimte voor de zon, maar vrijdag volgt dan vervolgens een omslag naar een wisselvallig weertype. Vanmiddag maakt het noordelijk en noordwestelijk kustgebied kans op lage bewolking vanaf zee. Elders blijft het volop zonnig. Bij een matige, aan zee vrij krachtige noorden tot noordoostenwind ontstaan hele grote temperatuurverschillen. Het wordt er 11 graden op de wadden, 13 langs de westkust, 18 graden in het midden van het land en 20 graden in Limburg. Vanavond is het op de meeste plaatsen helder. Vannacht breidt bewolking zich uit over het noorden en oosten. In de zuidelijke helft van het land kan een mistbank ontstaan. De minima komen uit tussen 6 graden aan zee en lokaal 2 in het binnenland. Bij weinig wind kan het aan de grond licht vriezen. Morgen trekken vanuit het noorden wolkenvelden over. In het noorden is de bewolking het dikst en heeft de zon het erg moeilijk. Als het tegen zit, valt er zelfs wat lichte regen uit de bewolking. Onderweg naar het zuiden wordt de bewolking dunner en vallen er steeds meer gaten in het wolkendek, resulterend in meer zonneschijn. De verwachte maximale temperaturen. 12 graden in het noorden, 14 in Zuid-Holland en 17 in Limburg. Een frisse noordenwind maakt het voor het gevoel wat kouder. Donderdag komt de zon er waarschijnlijk weer goed aan te pas. Voorwaarde is wel dat de wolkenvelden van dan al heel vroeg op de dag afscheid van ons gaan nemen. Oftewel, als wolkenvelden hardnekkiger blijken te zijn, dan kan het op donderdag met de hoeveelheid zon tegenvallen. Bij veel zonneschijn wordt het 12 graden in het noordwesten tot 18 graden in het zuidoosten. Vrijdag draait de wind naar het zuiden en wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt dan 15 tot 21 graden. De warme zuidelijke wind wordt in het stand gebracht door een depressie... die vanaf de Atlantische Oceaan ons nadert. Door de dalende luchtdruk stijgt de kans op buien... maar waarschijnlijk blijft het vrijdag overdag nog droog met zon en stapelwolken. Vanaf het weekend is het sterk wisselvallig. De kans op buien is dagelijks groot en de temperatuur levert flink in... Volgende week moeten we het doen met maximaal rond de 13 graden. En ook waait het daarbij soms behoorlijk hard. Geen goed nieuws met koningin op komst. Tot zover het weer. Ja. Ja, luisteraars, ik kan het niet mooier maken. Dat is, de wijze kwamen uit het oosten, lees ik op het internet. Maar de slimste komen uit Zandvoort. <laughs> nou ja, te kust en te keuren, zeg ik van altijd maar. Straks uh, rond de klok van uh, half twee natuurlijk weer een nieuwsbulletin, uh, Hetzelfde hoor, want uh, ja, er is niet veel uh, regionaal nieuws te, te melden verder. Dus dan gaan we gewoon op herhaling, dat doen we gewoon. Ja, that's the way it is, zou ik willen zeggen. En dat uh, zegt Bruns Hornsby uh, natuurlijk met me mee. Ook zo'n eendast vliegen eigenlijk, want... Uh, Volgens mijn uh, hitje van That's the Way It Is. was de enige die, uh, die, waarvan ik weet ja, dat was een hit. Ah, wel een goed nummer trouwens. Zie je hem bij zandvoort luistert u naar zandvoort lunch. Eet smakelijk. Stand in line, time, waiting for the er een beetje aan het bijkomen van een nachtuitzending... afgelopen uh, zondag op maandagnacht samen met Willem Boer. En uh, ja, ik ben meteen uh, een week uh, aan het revalideren. Dat begrijpt u natuurlijk wel, want het, <lacht> dat was wel even op je wenkbrauwen lopen. Nee, hoor, het viel allemaal een beetje zo. Rond de klok van vier uur kregen we allebei een klein dipje. Dat uh, had Willem mij al voor gewaarschuwd. Ik krijgt een dipje zo rond uh, een uur of vier komt een man met de hamer. Nou, dat was Trini lopen, zag dus eraf. Uh, Iwai de hamer kwam hier langs en... Uh, <lacht> Ja, toen kregen we allebei een tikkie. Nou maar we zijn overeind gebleven. We zijn overeind gebleven. En Willem is zo enthousiast. Die gaat voor u aankomende uh, 7 mei. In de nacht. Van 7 op 8 mei. Gaat hij weer lekkere muziek voor u draaien. En dit keer uh, is dat soulmuziek uh, Motown. Nou, alles wat niet meer zei. En uh, voor de luisteraars. De trouwe luisteraars. Die daar uh, fan van zijn. En die uh, afstemmen die uh, avond. Die 7 mei de uh, nacht moet ik eigenlijk zeggen, want het begint om twaalf uur s'nachts. Het is toch dus om zeven uur op de maandagmorgen afgelopen. Uh, die kunnen dus genieten van uh, soul en uh, Tamela Motown muziek. Uh, en onder andere van een dame die natuurlijk haar sporen heeft verdiend... als het gaat om uh, uh, de, de, de soul en de Tamela Motown uh, muziek. En dan heb ik het over Arita Franklin. Willemboer, mijn collega, draagt uh, aan alle trouwe luisteraars... en alle fans van die soulnacht er uh, vast dit nummer aan u op en het heet You Make Me Feel Like A Natural Man, moet ik zeggen, want uh, Willem is natuurlijk een mannetje. Dus uh, dat, kan hij, uh, dat kan hij niet maken dat hij zegt van uh, natural woman, Willem, dat kan niet, jongen. Out on the rain. Na de 7e of 8e mei, hij. I used to feel so I Mr. Franklin, you make me feel like a natural woman. Ja! Hoe zou dat voelen eigenlijk, een natuurlijke vrouw? Ik weet niet eens hoe het voelt om een natuurlijke man te zijn. <laughs> nee, ja, flauwekul natuurlijk al, maar het, duif had je nou, grote kop nou toch eens duif. Want, uh... Ik word hier zo moe van. Ja, ik, ik ook. Ik word hier ook vreselijk moe van. Wie, wie, wie wil uh, nog koffie? Ja, ik wil wel... Uh, Waar is, ja, is dat nou nodig? Is, ja, nee, het is helemaal niet nodig. Ik heb net koffie op. Verdorie, dat gezeur elke keer tussendoor. Nou, in ieder geval uh, komt uh, deze misschien ook wel langs. Dat is ook wel een leuke. De Motownacht. Dat is helemaal Motownacht en de Solnacht. 7 op 8 mei, Willem Boer. 12 uur begint het, 7 uur is het pas afgelopen s ochtends. Je gaat gewoon niet meer naar je bed. Bed, wat is nou een Bed. Want de hemel zal een engeltje missen. Althans, volgens Tervaarisch... Ja. Dat we ook van een hemelse lunch. We must be missing a lunchie. Die lekkere lunchies zijn allemaal als antwoord. Pas je melk erbij, pistoletje, een We hebben het weer ook nog mee dat je kan ook buiten zitten op het terrasje ook. Maar. Helemaal goed. Pardon, podom, hoe is het zo gekomen? Nou, Milky Way, zou ik ook een trekken in nemen, eigenlijk. Nou, mag er niet, maar wacht niet, want ik ben het afvallen, mensen. Hoe, hoe, hoe, scharrel, rustig aan met eten. Hoe, hoe, hoe. Wat een hemelse plaat. travares, Heaven must be missing an angel. Well, even kijken hier in de studio of, of ik die engel kan vinden. Zo ergens liggen, met de kerst. Eh. Die is goed opgeruimd. Oh nee, dat was natuurlijk alleen maar een kerstengeltje. Ja. Die gaat natuurlijk over een echt engel, ja. Laat me vast een beetje wennen aan de nacht van de 7e of de 8e mei. Kom ik in de tweede uur ook nog even op terug. Want uh, wat gebeurt er dan, luisteraars? Dan gaat mijn collega Willem Boer weer helemaal los. Niet financieel gelukkig. Maar zou hij failliet zijn? Nou, dat mag niet gebeuren natuurlijk. Nee, hij gaat gewoon uh, de hele nacht door. All night long. 12 uur nacht tot, uh, ja, tot in de morgen. Hij heet Willem en geen Leidl, anders was hij wel Ritchie natuurlijk. Maar zolang je maar gezond bent, Willem, dan, uh, dan ben je ook Ritchie. Zeg voor mij. All night long, All Willem Boer. Live, we zien hem dan voor. All night. People dancing all in the street. See the rhythm all in their feet. Life is good.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 De ellende van Willem Boer, die moet wel blijven zitten. Achter zijn mengtafeltjes Die kan ik gewoon niet... Ja, hij kan natuurlijk wel gaan dansen, maar dan loopt de uitzending in de, in de mis. Dus dat gaat niet. Dancing away. Come and see how we play. Ja, ik hoor net, ze noemen hem al de nachtburgemeester van Zandvoort. Hij bruist ook altijd, die man. Villa Millum. Wait to Oh, now. Somebody they said Hey, villa millum. lekker swingende plaat. Moet ik helaas het eerste uur alweer afsluiten, luisteraars, want ik kijk op mijn klokje. Ik heb nog precies een minuut te gaan. Yeah. Nou, ik niet. Ik hoop dat ik nog langer te gaan heb. Maar de uitzending van het eerste uur van Zivem Lunch. En ik hoop dat u nog even gezellig doorlunst. U hebt nog voorkomen een lege maag, dus u heeft nog heel veel honger. U blijft lekker luisteren naar ZFM Zandvoort. Neem hey, Even afscheid, we gaan even naar het nieuws luisteren. Ik hoop alleen maar goed, Niels. En dan uh, straks ben ik bij u terug met na de klok van 1 uur natuurlijk een stukje cabaret. Even zoeken wat ik voor u ga draaien straks. Dat wordt lachen, mensen. Haha, ik leg op de blauwe achter me. Ik je. Ja, Schrijf dus die platen net ietsje eerder mee uit. Dan moet ik een paar seconden verder kletsen. Anders dan, ja, dan valt er een gat in de uitzending. En dat mag niet gebeuren. je gat in uw lunch. Ook geen lunch in uw gat. moet ook niet gebeuren. Nee. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.